Nachtzuster, Astrid de Jong. Gaat lekker hoor, met de antwoorden op de vragen. Maar een paar vragen staan nog open. Zo is er nog die vraag van meneer Joop. Die wilde weten wat het effect is van 3D-films of televisie op autistische kinderen... En daar heeft Timo al wel iets over gezegd. Maar mocht je er meer van weten, bel dan even naar 0800 1121. Uh, even kijken, Marcello wil erg graag weten. Uh, of hij meer kans maakt om bij de inhuldiging van Willem-Alexander aanwezig te mogen zijn. Als hij nog snel lid wordt van een Oranje Vereniging. Er moet toch iemand zijn die lid is van een Oranje Vereniging die daar iets vanaf weet. 0800 1121. Mailen mag trouwens ook, hè? nachtzuster. Apenstaatje omroepmax.nl. Of even uh, melding uh, maken op de chat. En die vind je weer op omroepmax.nl. Dan even de chat aanklikken, linksboven. Uh, oh, en Twitteren kan ook, Ednachtzuster. Lambertus die wil weten waar de vertraging in zijn radio of als hij Skype'd vandaan komt. Waarom zit er vertraging in bij de ene radio meer dan bij de andere? En Trudy Nieuwenhuizen wil graag uh, een beschrijving van de kaart van de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan, Hawaii, de ligging daarvan. En de vertaling van de Pacific Ocean. Uh, Gerard vraagt zich af waarom uh, zijn familie altijd maar heel kort last heeft van een griepje... en zijn vrouw meteen tien dagen plat ligt. En mevrouw Driessen wil... Dat een goede vraag van mevrouw Driessen hoor. Waarom gaan pennen altijd kapot als ze in een handtas zitten? Het is een beetje een vrouwenvraag, maar mocht je het weten... dan zou ik het leuk vinden als je even wil bellen naar 0800-1121. Ja, en die vraag over aan de straatstenen niet kwijt kunnen... die kan ik wegstrepen... Kan ik Elton John uh, draaien met Goodbye Yellow Brick Road. 800 1121. Ina van der Molen, goeienacht. nacht. Hallo. Je bent zo goed, hè? Het, nou. is het leukste programma wat er is. Nou ja, ik ga je ja, niet ik tegenspreken heb je ook gehoord, natuurlijk. Als klein meisje, <laughs> ik weet ja. Want ik ben een, uh, uh, niet 174, maar ik ben 174. Nou. Dus ik heb je horen komen. <laughs> ja. Je weet het nog goed, als de dag ja, van gisteren. Ja, erg leuk. In het mooie jaar uh, 2000. Ik heb een vijf uh, uh, centimeter dik boek met uh, de hele wereld erin. Oh, een atlas. En, uh, ja. ja, dus uh, ja, goed. <laughs> nou ja, dat, uh, hoe je eraan komt, dat, uh, dat uh, is te lang, dat verhaal. Niet gewoon maar, gekocht uh, in de winkel. Uh, in ieder geval, nee. ja. Hawaii enzovoort liggen in de Indische Oceaan. ja. En de vertaling van de Pacific is de Grote Oceaan. Oh ja. Dat is het antwoord. Maar kun je dan even uh, voor Trudy, en stiekem ook voor mij, stel, hè? Stel. Ja. Stel, we hebben Noord-Amerika. Ja. Zuid-Amerika. Dus de, langs Noord-Amerika loopt ja. de Grote Oceaan. Aan links of rechts? Oh hemel, dan moet ja. ik weer gaan kijken. Ja. Eén moment. Eén moment. Pak het dus er, er even ik... bij. Ja, ik pak het er even bij, maar ja. het is heel zwaar. Ja, dat heb je met die atlassen. kan wel een wachtmuziekje aanzetten, hoor. Of niet? Ik, ik heb namelijk geen flauw idee. Ik ben echt topografisch. Ik, ik ben, ik, je had, vroeger had je bij Frits Bom. dan vroeger zijn mensen... weet u misschien waar Mallorca ligt? En dan wezen ze Rusland aan. En dat vond ik nog knap. Ja. Want weer. Ik heb nu het Midden-Oosten, maar nu moet ik die, <laughs> die oceanen weer gaan opzoeken. Ja. Goed. We hebben de Grote Oceaan. Uh, Fiji, Tonga. Tuvalu. liggen in de zuidelijke Grote Oceaan. Ja. Tasmanië. Nieuw-Engeland, Nieuw-Zeeland, die liggen in de... In de... Nee, maar wacht even hoor, want ik weet, ik ben echt... Ik ben volledig afgehaakt bij, bij, bij topografie. Dus nog even, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, dat weet ik. Dat zie ik zo voor me. Ja. Waar ligt dan de Grote Oceaan? Noord-Amerika, Zuid-Amerika, wacht even hoor. Ja. Ik ga het weer even opzoeken... Oh, ik ben gelukkig niet de enige die dat zo uh, niet in de... Uh... Nee, want uh, nu ben ik in de industriële wereld. Dus dan ben ik ongeveer in Amerika. De aarde als domein van de mens. Grote oceaan loopt langs... Noordelijke Grote Oceaan. Dat is Japan ligt erin. Ja, dus we ik zitten vind... links van Noord- en Zuid-Amerika dan met de Grote Oceaan. Oké, okay. dan heb ik een beeld. Ja, ja daar is, is de dat. grote oceaan. Zo. Ja. Ja. Want Kirikirikirikirjaki ligt er ook in. Kirikiriyaki. Ja, de ja. grote oceaan. Ja. papua, papua Niginea. Die ligt, wacht, ook in de grote oceaan. <stut> nou, dan hebben we hem Ja, maar dan zitten we, we nog have... met die Indische oceaan. Ja. Die ligt nou, natuurlijk. Dan ga ik weer, weer terug, ga ik weer terug. Indische Oceaan. Uh, Indische Oceaan. Die, die ligt ook. natuurlijk bij India. Ja, die ligt aan die kant. Dus zeg maar bij Indonesië daar. Wacht even hoor. Grote Oceaan hebben we hier nog steeds. Dan hebben we Australië. Waar lig jij in? Grote Oceaan. Uh, daar komt de Indische Oceaan. Dus zeg maar, Australië... zeg maar onder Afrika daar. Australië ligt in de Indische Oceaan. Daar? Ja. Ja, dan is het zeg maar dus, een beetje tussen Afrika en Australië in. Dat maar. lijkt mij wel. Wacht ja, daar even, is hoor. de Indische Oceaan. Ja. Wacht He -he. even hoor. Nieuw-Zeeland <laughs> heb ik hier, maar die ligt Noordeiland. Nou, gaan we weer terug. Ja, de Indische Oceaan eh, ligt dus tussen... Ja... India en, en al dat soort uh, landen in. Kijk, nou, dan, dan zijn we er volgens mij nu uh, bijna helemaal uit. Wacht even, Japan oh. hebben we hier ook. Dat is ook nog steeds de noordelijke grote oceaan. Uh, ja, en dan hebben we zeg maar Hawaii. Dat is dan zeg maar, zeg maar een beetje linksonder... Uh... Ik, ik ga weer uh, naar Hawaii toe, kijken of ik het vind. Eilanden in de Grote Oceaan. Beetje links van Amerika, zeg maar. Be eh, beetje links van Amerika. Ja. Dan moet ik weer terug. Zo, ja, ik weet het wel bijna zeker. Ja, ik nou, denk het ook. Even kijken of we dan nog iets missen. Dan moeten we nog de Atlantische Oceaan. Ja, maar dat was hem dus. Oh ja, die hadden we al gehad. Dan hebben we nog de Stille Oceaan. De Stille Oceaan. Ja, Dat is dus ook die, die verdomde grote, denk oh, ik. Oh, het is ook de verdomde grote. Ja, het is gewoon een grote oceaan. Er is gewoon zeg maar een hele hoop, een hele hoop water. Indonesië ligt, ligt in de grote ja, oceaan. Want de grote oceaan en de en stille de oceaan kant, is gewoon dezelfde. Aan de andere kant van Indonesië ja. begint de Indische oceaan. Oké. Okay. Daar begint hij. Ik heb zo het spijt me zo meneer Wolzak dat ik niet beter opgelet heb vroeger op school. Zo, en maar dan ik heb een de beeld. de Arabische Zee. Nee. Ja, die hebben we. Die hebben we links en onder Saoedi-Arabië. Oh, dat lijkt me een logische plek inderdaad. Ja. Zo. Ik heb hier gewoon een hele kaart van de wereld Somalië ligt ook aan het begin van de Indische Oceaan. Heb je Ik heb het allemaal genoteerd. Ik heb een overzicht. Ik denk dat mevrouw Nieuwenhuizen rustig kan gaan slapen. Ja, ik denk het ook. Oeh. En dan kan ik hem weer uh, optillen straks. Ja, en dan kan hij weer onder het koffietafeltje. Nee, dan oh. kan hij onder al mijn andere boeken en de boeken die ik schrijf. Uh -huh. Ja. Ik vraag me ook echt uh, inderdaad af hoe ik, in, in, in, ik krijg... Iemand vraagt op de chat hoe, hoe wij onze CITO-toets gehaald hebben. <laughs> Die vind ik leuk. Ik vraag het me ook een beetje af nu. Die vind ik leuk. Maar dat is zo lang geleden, vrouw. Ja, maar ik heb het nooit onthouden. Ik ben, met oceanen ben ik echt... Uh, het is heel verschrikkelijk. Oh, voor mij is water... Oh. Ja. Ik heb zoveel gevaren op zoveel bodem gezeten. en ik heb nooit. Dat nooit, vind ik dan wel weer ben, raar. En ik ben nooit zeeziek. Je zit altijd met de kapitein te praten. En dan is er een meltemia. En dat is in Griekenland. Ja. Dat is zo'n wind. Dan is de haven aan de rechterkant. En dan is de haven achter je. En dan is de haven links. en dan is... Ja. Het is een kwestie van je haalt adem als de boot omhoog gaat. En je, je blaast uit als hij naar beneden gaat. Dan krijg je een mooie nooit zeeziek. Nee. En je blijft gewoon doorreten. <laughs> Ja, hoor. Goed, en voor, nou, voor de lastige dus... vragen hebben we gewoon een atlas. Dat is, ja. En voor de, reis, de reislustigen weten dat dus nu ook meteen ja. weer. Ja. Nou, heel erg bedankt, hoor. Tot ziens. Tot de volgende keer. Ja, want het is een leuk, leuk programma. Nou, gelukkig maar. Ja, dag. Okay. Dag. Ja, okay. Pff, ik ben blij dat we dat gehad hebben. Dat kunnen, kunnen we ook afstrepen, hoor. Zo, hoppakee. Alle oceanen liggen weer waar ze liggen moeten. Um... Hé, hey, Timo. Hé, hey, als we met Timo nog even... Ja, lang niet gesproken. <laughs> ja, erg, hè? <laughs> zeg het maar. Uh, ik had nog twee aanvullingen. Ja. Uh, ten eerste over dat uh, jasje in de vriezer. Ja. Had ik in jullie eigen programma, ditzelfde programma, had ik ooit eens gehoord van... Ja, dat kun je wel doen, maar dan vriezen de haartjes aan de vriezer van. Oh, ja. Dus je moet hem in een plastic oh, nu, tasje doen. <laughs> nu herinner ik het me ook weer, inderdaad. Ja, je moet precies. hem in een plastic tasje doen. Ja. Maar ja, dan vriezen de haartjes aan de plastic tasje. Nee, er zit minder nee, vocht, nee. Uh, komt minder vocht bij kijken natuurlijk. Ja. Werd toen gezegd van niet. Ja, dat zeg je, dat was een mohairen truitje was dat. Ja. Maar oh, ik ga ja. me wel af of die, of die haartjes überhaupt zelf niet bevriezen. Of ze ook niet knappen als je dan gaat borstelen. Nee. Nee? Oh, nou Nee, goed. zou ik jammer vinden, want ik ben zo blij dat ik een... Uh ijsblokjes is natuurlijk... Is natuurlijk uh, ik kan je beter ijsblokjes eerst proberen. Ja, maar ik zat nog te denken... als die, een uur in de, als, als die 24 uur in de vriezer moet... dan moet je dus ja. 24 uur ijsblokjes op je wolletruitje truitje gaan lopen duwen. Ja, nou, ik weet niet of dat zo lang duurt. Maar nee. ik kan het in ieder geval proberen. Ja, daar zit er nou. Oké. Ja, en verder? Oh ja, over die wereldmunt. Ja. Ik, ik dacht van, dat komt vanzelf wel. Maar dat vind ik toch zonde om te laten liggen. Ik ja. heb ooit eens geleerd op de middelbare school dat, je, dat er zoiets bestaat als Standard Drawing rights. Het is dus vertaald als standaard trekrechten. Oh. En dat is een... Uh, dat gebruiken centrale banken onderling yeah. als valuta. Ja. Yeah. En die worden gedekt door een mandje met verschillende valuta. Dat is wat ik ervan weet. Dus er zit dan de, de belangrijkste valuta zitten er erin zoals... Uh, de yen, de dollar, de pound de, en inmiddels zal er ook wel de euro erin zitten. En dat is dus zeg maar een soort van, ja, van munteenheid die gedekt wordt door andere munten. Uh, ja, die in feite tussen centrale banken onderling op het monetaire niveau als een soort van wereldmunt fungeert. Maar die kan je dus niet zelf als particulier aanschaffen. Ook hier wel. Maar hij bestaat wel. Dankjewel Timo. Graag gedaan. En ik krijg ondertussen een mailtje van Ingrid Kanhatten. En die schrijft dat jasje in de vriezer wel in een plastic zak doen. Anders vriest het jasje vast en dan ben je nog verder van huis. Kijk, zie je, dan zijn we met z'n allen toch weer goed aan het opletten. Nou ja, iedereen behalve ik, moet ik dan weer eerlijk zeggen. Oh, ik doe even snel de crypto of het cryptogram tussendoor. En dan kunt u ook aan het puzzelen slaan, als u zich misschien ging vervelen. Uh, de opgave van vannacht is een gehoororgaan dat kan inslaan. Gehoororgaan, dat kan inslaan. Het moet bestaan uit zeven letters... en u kunt het doorgeven via 0800-1121. Paul, goeienacht. Dag, Astrid. Goeienacht. Paul, dankjewel voor je grote envelop met cadeautjes. Oh, ja, Wat hoor. lief, zeg. Dat is goed voor je stem. Ja, <laughs> ik had een mailtje zullen sturen, ik ben het helemaal vergeten. Nee, maar dat is prima, dat is prima. Nee, dankjewel. Maar oh, vooral leuk. ook dankjewel. namens alle kinderen bedankt, want die, uh, vonden de, de uh, lippenbalsem vonden ze lippenstift. Dus <laughs> dat is de, de, de hele spiegel zit onder, maar dat zeiden. Ja. Okay, okay. Dankjewel voor je pakketje. Ik heb van harte gegund. Maar uh, even over die... Dan uh, begin ik weer drogist over Kougum. Waardoor die mensen allemaal moeilijk met diepvries hè? met... Pindakaas en, en, en weet ik veel. En D40, die arme vrouw, die heeft een heel arsenaal aan ideeën gehad. Ja. Ze moet gewoon een goede drooggist binnenlopen en die moet ze een busje chewing-cum-remover kopen. <laughs> dat uh, dat staat links van de olievlek-remover en, olieflek -remover en uh, rechts van de uh, kinderspug-remover. Bijvoorbeeld, met ja. een spuitje erop, hem weg, klaar. Echt waar? Kauwgom remover. Ja. De mensen lopen nog veel te veel achter. Ze moeten veel gewoon een echte vakwinkeltje binnenlopen en dan krijgen ze goede adviezen. Maar dan heb jij daar gewoon een, een, een, een flesje uh, chewing gum, gum remover ja, van 45 een euro? Ja, het is een spuitbusje van AG en er zit een heel makkelijk tuutje aan. Dan kan je heel goed gericht op dat kauwgumtje spuiten. En dan is het binnen no time is het eraf. Oh. En als je dan het geld er niet vooruit wil geven, dan moet je gewoon twee schone doeken met wasbenzine nemen. En dan leg je die, daaronder leg je die doek en dan leg je daarboven die doek met wasbenzine. En ja. je zet er een grote fles wijn op, dus iets zwaars. En na een kwartiertje is die kauwgom helemaal verweekt door die wasbenzine. En dan kan je hem er heel makkelijk uithalen. Wauw. Geen enkel probleem met diepvriezen en toestanden en weet ik veel. Dat is allemaal van vroeger, dat is uit de tijd. Oh, oké. Okay. Wij doen het modern, heel klaar. Staat genoteerd. En ik... <laughs> ja. En dan heb ik nog een, een antwoord op die griep. Ja. Ja, ondanks dat de vrouwen het sterke geslacht zijn... Ja. En ik, en ik vind dat het is helaas, helaas heel vervelend om te zeggen... maar mannen hebben echt langer en veel erger last van de griep dan vrouwen, hoor. En weet je hoe dat komt? Mannen hebben echt meer last van de griep. Dat komt omdat mannen een, een zogenaamde extra temperatuurreceptoren in de hersenen hebben dan Leutje. vrouwen. En de, de, dat komt ook door de grote schuldige is de tosteron, het mannelijk hormoon. In de puberteit vergroot het, ik lees het even op hoor, tosterongebied in de mannelijke hersen... waardoor de hoeveelheid temperatuurreceptoren in het brein groeit. En ja, mannen hebben gewoon veel meer last van die koorts dan vrouwen. En het is nou eenmaal zo, dat, dat, dat is wel zo hoor. Dat, dat, is, dat mannen altijd meer klagen en natuurlijk klagen ja. ze ook wel meer dan vrouwen... Ja. En ze ze, ik zeg ook altijd, vrouwen die zijn veel sterker, want die kunnen niet ziek worden. Moeders kunnen niet ziek worden. Ze. Moeders kunnen nooit ziek worden. De hele familie is ziek. En moeders die, het, die redden de wereld. Ja, nou dat, dat herken ik ook een beetje. Ja, ja, maar het is wel zo, als je het wetenschappelijk echt goed gaat bekijken, dat mannen meer last hebben van koorts, omdat ze nou eenmaal allemaal de testosteronhormoon in, en, die, en die koortsreceptoren in hun hersens hebben. Dat is een onderzoek van uh, Amanda Ellison. Dus is uh, onverdacht, want het is een vrouw die dat heeft onderzocht. Ja, want de, die had ook zo'n circuit. Zo thuis. De university. Ja. Maar ik heb, ik heb vorige week in dit programma geleerd... dat mannen meer spieren hebben en dat spieren beter warmte geleiden... en dat ze daarom minder, uh, minder snel koude voeten hebben. Maar misschien dat, dat door die spieren ook wel de koorts beter geleid wordt... en dat ze daardoor ook door... Nou, ik weet eigenlijk niet... Dit gaat ja, nou, naartoe, deze Ik heb een onderzoek in mijn hand van, uh, dat, dat heet mannen echt zieker van griep dan vrouwen. Dat ah. komt eigenlijk door dat testosteron. en die. En die, en die uh, tem, hoe heet het? Die. Uh, die uh, hoe noem je dat nou? Die receptoren in de hersenen. Oh, ja. wij, hebben, wij zijn bevattelijker voor koorts. En het is wel zo hoor, want ik heb. Uh, ik, word er al, al, al, ik krijg nooit een griep, want ik word al 42 jaar in mijn gezicht genies door iedereen die ziek is. En ja, dan maar ja, dan en stap jij hebben. even de drogist binnen en dan ja, haal je ja, ja, gewoon het ja, ja, volledige... Ja, ja. maar, ja. Ja. maar het, weet je waarom het ook zo lang duurt, die griepperiode? Er zijn op het moment meerdere griepen bezig. Oh, allemaal door elkaar de, de, heen. De, de, de eerste griep was een restantje van de Mexikanen griep. Er was oh. een, milde, een milde vorm daarvan. Maar er zijn gematuleerd en ze zijn veranderd en en er zijn meerdere griepen op het moment bezig. Jeetje. Ja, ze houden een hart vast, want ze zien nu ook dat er een hele nare een andere verandering aan het optreden is met een bepaalde griepsoort. Ja, nog niet hier in, in, in West-Europa hoor, maar in India. En ze mogen hopen dat wij dan de vochtperiode weer te pakken krijgen, dat die griep hier minder wordt. En als het dan een beetje het zonnetje gaat schijnen... dat we dan ook weer meer afweer en weerstand hebben, dan ja. gaat het beter. Maar Aha. het is helaas niet anders. Nou, we houden wel even vol. Ja, gewoon Toch? volhouden. En als, je, als, je dus, als ze zeggen van uh, mannen en vrouwen klagen meer... dat is misschien ook wel zo, hoor, dat mannen wel meegaan. Maar als je het wetenschappelijk gaat bemeten... dan merk je gewoon dat de, vrouw, de mannen dus helaas wat koorts... Uh, nou, de geit meer hebben dan, dan vrouwen. Het is niet anders. Nee, nou ja, het, het spijt me heel erg voor jullie, mannen. Ja. Ja. Nou, ik heb de griep niet. Nou, zet hem op. Je hebt een goede ja, weerstand, En die, die, die, die, die, die kauwgum, dat moet het helemaal niet moeilijk doen. Nee. Moet gewoon een, drogist, een Ja, een dat had je al gezegd. had je ja, al gezegd. komt goed. <laughs> maar als je, ik weet niet of je wel eens zo'n wrattenmiddel hebt gekocht... ...waar je wratten mee bevriest. Nee. Weet je wel, je, je kan ook bratjes die kan je bevriezen. Dat, dat is kun je ook de, op de kougom smeren. De, nou, dan bevries je dat, dan bevries je de kougom. ja, dat kan ook. En dan, en dan uh, pindakaas op de ratten. Ja hoor, pindakaas, dat, <laughs> moet je, moet je, dat, dat is toch erg. <laughs> pindakaas op een kaalgomflek smeren. Nou ja, ik heb het wel, nou goed. Paul, dankjewel. Ja. Alsjeblieft, lief, Doeg, alsjeblieft. doeg, doeg. Dag. jij ook. Hoi. Dag. Fever is dit. Peggy Lee.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 van Peggy Lee, wat een mooie manier om te Mevrouw Driessen wil zo graag weten waarom pennen altijd kapot gaan... als ze in je tas zitten. En ik eigenlijk ook wel graag. Dus mocht je dat weten, bel dan nu nog even snel naar 0800-1121. Lambertus die wil graag weten waarom in zijn verschillende radio's... verschillende vertragingen zitten in het geluid. En bijvoorbeeld in Skype ook 0800-1121, als je dat weet. Marcello wil weten of het helpt als die nog snel lid wordt... van de Oranje Vereniging, als die zo graag bij de inhuldiging van Willem-Alexander aanwezig wil zijn. En uh, meneer Joop die vroeg zich af of 3D-films uh, een ander effect hebben... op autistische kinderen. 0800-1121. Het zou leuk zijn als we die vragen nog kunnen beantwoorden... in het komende half uur. Toon Koenders, goedenacht. Goedenacht. Ik, ik heb het meestal maar via de e-mail gedaan, maar ik kom er nooit door. Maar nee, vooruit. waardeloos, hè? maar fijn dat je er bent. Zeg, daar gaat-ie. 1... Uh, eerst die oceanen, bedrijven. Dat is veel te ingewikkeld uitgelegd. Oh. Wij, we, er zijn op de wereld maar drie oceanen. Oh ja. Je gaat van Europa naar Amerika, dan ga je naar links of ja. naar het westen. Ja. ja. Dat ja. is de Atlantische Oceaan. Ja. Dan steken we Amerika over. Ja. Dan krijg je die hele grote lap water tot aan Azië. Die en noemen we voorgemaakt de Grote? Dat is de Grote ocean, of stille Oceaan of de Pacifische Oceaan, oftewel de Pacific. Ja. Pacific betekent vredig of rustig of stil. Ja. En dan heb je onder uh, zeg maar China-India, die, die inham daar dit boven is. Ja. En dat is de laatste, dat is de Indische Oceaan. Huh. Zo simpel is het. Namens ons allemaal, alle mensen die bij topografie niet goed opgelet hebben, dank je wel. Goed zo. Ja, ik was onderwijzer dus zodoende. Ja, ik hoor het. <laughs> maar wordt je, je dat niet ook volstrekt moeder? Oh, oh. oh, ik had nog een vraagtoon. Oh ja? Ja. Uh, word je dan niet heel moedeloos van die, zeg maar, van die vrouwen die dat dan nog steeds niet weten? Nee hoor. Oh, gelukkig. Nee hoor, waarom zou ik? Nou ja, ik, ik word er zelf soms een beetje moedeloos van. Wel nee. Ah, maar goed, ja. zo makkelijk is het dus. Ja, fijn. Goed, dan krijgen we het volgende: die telefoons. Als jij aan een snoertje zit, aan een touwtje. Ja. Dan heb jij een directe verbinding. Ja. Ja? ja. En... Wij hebben nu directe verbinding. Ja, precies. Ja. Ja. Elektriciteit heeft een bepaalde snelheid. Ja. Ja, dat is wel heel snel, maar op zo'n korte afstand merk je het niet, dus hoor je geen vertraging. Ja. Maar met een mobiele telefoon, ja. via een andere telefoon, dat gaat eerst richting satelliet, en dan moet het weer terug naar de aarde. Dat is een rotend, en daardoor krijg je vertragingen. Maar met een telefoon hebben we geen vertraging. Nee, maar als het via de satellieten gaat wel, dan wordt het eerst naar de satelliet gestuurd, en dan komt het weer terug. Oh ja. Dus het feit dat het via de radio wat langzamer binnenkomt. is omdat het signaal eerst naar een satelliet gaat? Ja, omdat het, is, het moet te veel langer de weg afleggen. Zo, zo is het mij niet uitgelegd. Oké, okay, nou goed. En het derde is. Ik heb het antwoord op de crypto. Ja. Oh? Het is een meteoor. Oh, wacht even hoor, dat gaat veel te snel. Um, gehoororgaan, dat kan inslaan? Nou, dat lijkt mij een meteoor. Want een meteoor kan inslaan en een gehoor gaan. Dat is een oor. Ja, dat is goed, Toon Koenders. <laughs> er komt een pakketje naar... Waar woont je huis? Mijn huis woont... Uh, lees de e-mail maar na. Oh. Die van me gaat er ooit. Uh, ik woon in de Bijlmer. Oh jee. Nou, dan uh, hoop ik dat het pakketje erdoor komt. Langs de portier. Anders blijf ik wel even hangen. <laughs> nee, ik denk dat dat goed komt dan. We sturen, we sturen iets op. Ik weet nooit wat erin zit. Want het is, we schudden Absoluut gewoon aan een kast op de worden. redactie... en dan valt er iets uit. En dan uh, stuur ik me op. Ja. Goed. Um, nou, hartelijk dank voor de bijdrage. Ja, nou jij ook. Altijd voor je leuke programma. Want het is het enige programma van de week... dat ik helemaal uitluister. Zo, doe maar. Vier uur lang... Nou, zelden slaap ik in. Ik ben een slechte slaper, dus meestal word ik het einde wel. Ah, dat effect heb ik graag op mensen. Nou, dan, uh, dan uh, uh, geniet nog eventjes uh, zo'n 27 minuten. Ja, dankjewel. je Dag Toon. En jij succes, doei. Bedankt, hoi. Leo Blom. Ja, hallo. Hallo. Oh, maar dat was, uh, ik was even ingedut, ik werd wakker met... Weg, mijn... Ben je ik... gewoon in slaap gevallen aan de <laughs> ja, telefoon. Ja, <laughs> ik was het begin voor die, de, oh, die onderwijzer heeft het goed uitgelegd. Ik heb ook gezegd, ik ben matroos geweest, nou, ik zei, ik wacht steeds op het antwoord, weet je wel, maar kom maar niet, nee. wat de Pacific betekent, de oh, Pacific ja. Ocean, Daar vroegt u toch naar, ja, ja. ik zei, dat is gewoon de stille oceaan bij de Amerikanen en bij de Engelsdalen. Ja, precies. En, en niet andere oceaan, ja, de Pacific War heb je dus, die komt uit naar Japan en zo, en dat wil ik alleen maar even zeggen, er komt ook in, in dichterlijke kunst voor, Pacific, pacificie en weet ik veel, er, er zijn veel woorden bij. Ja, als je in het woordenboek kijkt, dan weet ik een Engels goed woordenboek, dan nou, staan er wel een stuk of vijf uh, wat eronder komt te verstaan, weet je wel. Yeah. Maar, maar, maar zoals ik matroos geweest ben. In de jaren 50 nog was de Pacific, ja, dat was altijd de stille oceaan, rustig, kalm, Oh ja, pacify noemen ze ook, als je het toch kalmeren moet, oh, allemaal ja. maken, ja. uh, rustig maken enzovoorts. Dat is ook gewoon een Engels woord, uh, de stille oceaan zou je dan letterlijk vertalen. Nou, ja, en dat... De uh, ja. Ja, uh, ja, ook de, de grote, zin. want het is dezelfde oceaan. Ja, ja, de great the... Ocean, uh, daar hoor je ze nooit over praten. Nee. Atlantic... Dus Atlantic War. Uiteindelijk is het allemaal water. En de Pacific. Dat weten de Amerikanen wel. Maar voor de rest weet ik het ook niet. Dankjewel. Oh ja, de vorige keer was het met dat Mr. Edward-boek. Eet die monologisch voor de hoed en de rand. Daar heb ik een weddenschap mee gewonnen. Oh, hartstikke goed. De schrijver was in de vroege middeleeuwen. Toen hadden ze al hoeden zo, Maar geen patent als de En die zeggen ook dat is verkeerd Want er bestonden nog geen patent. Maar Leo... Ik bouwde het graag zeg maar, bij de informatie uit deze uitzending, want anders moet ik... Als oh, ik uit... ja, ja, ik doe nooit de uitzendingen week. van vorige ja. week bespreken, ja, want dan is, voordat je het weet is vorige, het kwart over zeven en dan zitten we hier nog. Ja, dus... is de tweede keer, al weet ik het wel. Ja, dankjewel Leo. Maar dit is de korte van de Pacific, ja? Ja, okay. dank je. Hoi, doeg. Mevrouw de Boer. Hallo, mevrouw de Boer. Hallo. Astrid zoek mevrouw de Boer. Nee. Frans, dan misschien? Ja, goedemiddag met Frans. Hallo, Frans. Hallo, Ik moest aan de lijn blijven voor de cryptogram. Hij zou door. Ah, oh, was Toon Koen, dus je gewoon voor? Ja. Dat is ook gemeen, gemeen hè? hè? Ja. Nou, ja. Ja, ik kan er niet zoveel aan doen, want ik kan andere... wel twee keer met de kast schudden. Maar dat is, zoveel andere zit er niet meer, meer in met al die budgetbeperkingen van de laatste tijd. <laughs> maar, maar wel knap, want je was de op één na snelste. Uh, Oké. Okay. Sorry. Ja, Oké, okay, jij bedankt okay. dat je nog even bleef hangen. Dag, hey. dag Frans. Mark Veneman. Hallo Mark. Dag Astrid, goedemorgen. Hallo, we hadden even vertraging. Ja, klopt. Vertel. Het uh, gaat om de volgende, die meneer, uh, die, die vraagt over die radio's, waarom de vertraging in zit. Ja. Het heeft te maken met uh, de, de, al die vertragende. Het zijn allemaal digitale signalen die over internet gaan. Oh, en in internet wordt uh, eigenlijk de, de data, alle eentjes en nulletjes, ja. die worden telkens gekopieerd en opgeslagen, en weer gekopieerd, doorverstonden naar weer een andere computer, die kopieert dat weer, stuurt dat weer door. Ja, en zo uh, dat uh, die verwerking is wel snel, maar het gaat niet direct zoals uh, als je nou gewoon uh, door de lucht gaat, dan gaat het uh, direct naar je toe. Ah, dus het gaat niet meer via de satelliet, maar via computers. Het gaat via computers en kabels. Oh. En de, de satelliet ja, die wordt eigenlijk alleen maar nog gebruikt voor als je belt naar Indonesië of zo, of voor uh, als je een schotel hebt. En Skype dan is dat hetzelfde? Laken en pak? Dat gaat ook via internet. Oh, oké. Okay. Dus dat uh, dat is ook in dat we weer dat kopiëren en doorsturen en. En ja, je, nooit, je kunt beter nooit de zin eindigen met N, want op een of andere manier verwachten mensen dat er dan nog wat achteraan komt. Nee, ik doorsturen. Oh, doorsturen N. Oké, okay. dankjewel, Mark. Oké, okay, graag gedaan. Hoi, Fijne dag nog. Ja, hetzelfde. Dat zal wel lukken. 0800 1121. Ik hoop nog steeds dat er iemand is... die verstand heeft van de Oranje Verenigingen... en die Marcelo kan vertellen of het nog zin heeft... om lid te worden van de Oranje Vereniging... als zijn liefste wens is om bij de... Uh, inhuldiging van Willem-Alexander aanwezig te zijn... En misschien is er nou net iemand wakker die verstand heeft van autisme... en die weet of autistische kinderen last hebben... of in ieder geval 3D anders ervaren dan andere kinderen. 0800-1121. En ik zou het ook wel echt heel erg fijn vinden... als we uh, een antwoord kunnen vinden nog voor mevrouw Driessen... die wil weten waarom pennen altijd kapot gaan als ze in je tas zitten. Ik herken dat zo, maar dat zal wel niemand weten. 0800 1121. Martin de Winter. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraag aan je. O, jee. En, eh, ja. Ja. <laughs> oh jee. Ja, ja nee, nou. ik heb nog twintig minuten, maar we gaan ons best doen. Ja. Hartstikke goed. Nou, het gaat niet over, over aardrijkskunde, dus kan ik je mee geruststellen. Oeh, nou nee, ik heb mijn portie wel gehad hoor vandaag. Nou, ik hoor je vannacht. Ja. ja. Ik uh, moet luisteren, ja. ik, ik heb echt een serieus probleem. Ja. Iedere nacht lig ik drie, vier, vijf uur wakker. Ja. En ik wil daar eigenlijk geen medicatie voor gebruiken. Mm. Dus ik vraag me eigenlijk af, zijn er mensen die hetzelfde hebben of hebben gehad, hoop ik, ja. die uh, mij een, een tip zouden kunnen geven hoe ik beter kan slapen? gek ja. van. Je komt helemaal als je, je bioritme en dat is helemaal niks. Maar um, uh, hoeveel jaar ben je Martin? 57. 57. En, en word je ook moe van als je niet slaapt? Nou, dat niet, maar je wordt er heel onrustig van, want je roept constant tegen jezelf, ik wil slapen. Oh ja, dat is erg. Hè. Ja, ik heb en dat, dat ik, ik moet ja. altijd donderdagavond eventjes twee uur slapen, want anders kan ik echt om uh, tien over half zes, dan, uh, we, dan, dan zie ik het verschil tussen de stille en de grote oceaan niet meer, zeg maar. <laughs> maar maar ja, Aannemen zag je vroeger al niet. <laughs> nee, die maar er zit ook geen verschil <laughs> in. Nee, maar, um, uh, uh, maar, maar uh, uh, uh, wat je in ieder geval niet moet doen... Ja, ik heb echt heel veel slaapproblemen gehad vroeger, dus ik weet heel veel van. Maar oh, gelukkig. wat je in ieder geval niet moet doen is blijven liggen en denken... ik moet slapen, ik moet slapen, ik moet slapen, ik moet slapen. Als je dat denkt, dan moet je heel even opstaan en een klein klusje doen. Dus nog eventjes een klein afwasje of even een wassen in de droger. Oh, Dat mag niet, als je gaat slapen mag je de droger niet aanzetten. Maar weet je, van zo'n klein even een wasje vouwen of ja. weet ik veel wat. Of uh, eindelijk een keertje die vlek uit de bank poetsen of zo. Van die kleine dingetjes. En dan weer naar bed nog een keer proberen. Uh -huh. Dat helpt. En je moet zorgen dat je overdag voldoende lichaamsbeweging krijgt. En her, is dat herkenbaar? Dat je denkt, van, nee, er gaat wel eens een dag voorbij dat ik geen lichaamsbeweging krijg? Oh, heel veel dagen, ja. ja. Dus dan moet je s'avonds na het eten even een flinke wandeling gaan maken, zeker met dit weer. En niet voordat je gaat slapen, computeren of uh, televisie kijken. Kijken? Nee, dat hoor ik wel meer. Ja. Ik, mo ik, ik moet je eerlijk zeggen, dat doe ik al. Dan heb, oh. ik, de, de, dan, dan heb ik de vaatwasser s'avonds aangezet nadat je ja. je vergeten hebt. En dan ruim ik hem netjes uit. En dan denk ik: van Nou, laat ik mijn tas even opruimen. Laat ik even dit of dat doen. En dan slaap ik in eerste instantie een, een uur of twee. Mm -hmm. ja. En dan word ik weer wakker. En dan kijk ik op de weg en denk: ik... Verdorie, ja. Nee, toch half twee. Ja. Hè? Ik wil er om half acht uit. Maar, ah. En oordopjes, want blijkbaar word je ergens wakker van. Nee. Oh. Nee, dat is het punt. Oh, ik ja. kom niet in slaap dan. Daarna, als ik oh, ja. wakker ben, kom ik niet meer in slaap. Nee, maar het zou wel helpen dan als je niet wakker werd. Tenminste, uiteindelijk wel, maar niet... Uh... Nou, ik moet je zeggen, ik woon er heel rustig. Oh ja, dus dat is, er is het nooit niet. nooit geen herrie van auto's en dat soort dingen helemaal niet. Nou, lichaamsbeweging, dat, is, uh, dat, dat klinkt als, als je dat nog kunt proberen. En we hebben nu nog 17 minuten, dus misschien zijn er mensen met betere tips. 0800 1, -2 -1, -2 -1. Ik doe mijn best voor je, Martin. Dank oh, je wel. En je kunt dit programma ook op podcast downloaden. Ik denk dat als je het voor de vierde keer hoort... dat je vanzelf een beetje in... Het uh... <laughs> <Duurt. laughs> Ja. <laughs> nou, hartstikke. Een hele goede reis terug naar kamp. Dank je wel. Dag, Martin. Tot ziens. Tjaar. Dag. Joop, goeienacht. Ja, goeienacht. nacht. De radio uitzetten helpt ook wel om beter te slapen. Ja, of juist aanlaten. Er zijn mensen die het speciaal daar die die die, die die die hebben graag een beetje gemompel op de achtergrond. Ja, maar dan wil je toch stiekem wel de weten waar het over gaat. Ja, daar zit wel weer wat in. Dan blijf je heel alert toch wel ergens. Ja. En uh, ik, ik, ik ga wel eens uh, gewoon liggen, nou uh, probeer een beetje te ontspannen. En dan hebben mensen wel eens de neiging om hun ogen dicht te knijpen. Zo van, ik ga nou slapen. Maar als je dan je ogen open doet, dicht, open, dicht, voor een minuut lang... Dan, dan op een of andere manier uh, werkt dat. Uh, waarom weet ik niet, maar, uh, maar mijn, uh, ik belde eigenlijk voor het damestasje en uh, de, ah. de balpen. Oh, wat goed, ja. Want uh, ja, dat is soms niet beantwoord. Maar volgens mij is het, uh, kijk, als je die twee hengseltjes hebt van je damestasje, ja. en je pakt er één vast... Ja. Dan rolt al in het tasje alles van links naar rechts. Ja. Nou, dan doe je dus je ritje open, dan pak je even je spiegeltje. De boel die rolt alweer alle kanten uit. Nou, heb, je loopt de stad in en alles rolt weer. Dus die wrijving die gaat naar de uren door. En zo krijg je vanzelf dat het losgaat. Zou dat het zijn? Ik denk dat het zo simpel is. Ik heb nog geen beter verhaal gehoord, Joop, dus ik neem het gewoon voor waar aan. Kijk, en uh, die wrijving: de, uh, een gedeelte gaat naar de voorkant van de pen. En de andere, bijvoorbeeld een, een leren portemonneetje, houdt de andere kant tegen. Zo moet je dat een beetje voorstellen. Ja, daar ja, zit wat nou ja. in. Ik vind het mooi bedacht. Ja, oké. Okay. Goedenavond. Bedankt. Doeg. Doeg. Ik zie op de chat allemaal tips voor Martin voorbij komen, zoals melatoninepilletjes. Ja, ik ben er niet zo van, maar goed, je kunt het altijd proberen. Um, tafels, de tafels opzeggen, zegt Envy. Dat is ook mooi. 1 keer 7 is 7, 2 keer 7 is 14. Dat is ook heel leerzaam. Uh, nou ja, zo komen er al wat tips voorbij. 0800-1121 met meer slaaptips. Mevrouw Wipkens. Ja, hallo. Met hallo. Met Jozef, gezin nieuws -Gronenbeek. Dag. Ik belde eigenlijk ergens anders voor, maar ik heb ook nog van een slaaptip. Nou, kom maar door. Nou, als je bij de... Ja, ik mag geen reclame maken. Ja, maar via een overgangsconsulent heb ik het advies gekregen om sleep tea te kopen. Wat? Bij de Jumbo of bij de Albert Heijn. Hoe heet dat? Sleep tea. Sleep en dat is een pakje thee, dat lijkt op... thee oh, sleep met tea. Oh. Sleep tea. En werkt dat? Dat werkt heel goed. Wauw. Dus dan moet je gewoon s'nachts weer uitgaan, een paar zakjes thee zetten en kruiden en drink maar weer op. En dan slaap je wel weer in. Maar ook vooral voor het slapen gaan. Ja, tijdens het slapen heeft het niet zoveel zin. Nou ja, ook nog wel. Maar gewoon oh. s'avonds een paar van die koppen. Ja. En zorgen dat je hoofd leeg is. Want als je hoofd vol is, slaap je nooit. Ja, maar ja. Hop, en uh, weg is mevrouw Wipke weer. Dat is nou heel jammer. Maar zo af en toe wordt er een telefoonlijn onderbroken. En dan is iemand gewoon weg. Dat is gewoon heel jammer. Um, Sil van de Tas. Goedemorgen Astrid. Hallo. Oké, okay, ook even het slaapprobleem van uh, Martin. Ja. Um, ik zou denken, in ieder geval... doe vooral niet te veel dingen voordat je wil gaan slapen. Echt niet, want dan gaat je adrenaline weer uh, op gang komen... Als je nou helemaal gewoon naar je bed gaat, ik kan het al honderd keer vertellen, ik heb het vaak gezegd, maar oké, okay, ontspan je, ja. begin met je voeten of met je tenen gewoon oh ja. weg te denken. Oh ja, dat is ook een klassiekertje. Dan, ja, ja het is, je hebt dan ook geen medicatie nodig, je hier. dat is natuurlijk altijd leuk, mm -hmm. ja, dat kan helpen, maar gewoon inderdaad, begin met je tenen, begin met weg te denken. Zorg maar. dat, nou en dan ben je vanwege, denk ik, halverwege je knieën slaap je eigenlijk al. Halverwege <laughs> je knieën. Nou, ja, dat, ik, wilt, dat, dat is mij nog nooit gelukt. Bent, maar uh, ja. heel intensief wegdenkken. Ja. Ja. Oh. ja, dat is, uh, dat is En uh, veel naar Timo luisteren, dat is ook slaap. Oh, goh. <laughs> nou, misschien wil Timo zijn nummer geven dat hij voorleest uit de telefoongids. Dat kan altijd. <laughs> Oké, okay. okay. dankjewel Sil. Dat was hem. Oké, okay, doei. Welterusten, Doeg. Ja, dat kan me nog steeds leuk. Want In dit geval is ook de chat wel, wel heel erg... Uh, maar ja, de mensen die nu zitten te chat hebben natuurlijk ook allemaal slaapproblemen. Maar goed, uh, even kijken. Wat zie ik voorbij? Een potje goede seks. Dat werkt altijd. Dank je wel, maandag. Ehm... Um, Grappig, Eline zegt koffie drinken voor het slapen gaan. Ik dacht altijd dat je dat juist niet moest drinken. Maar goed, dat verschilt ook per mens. Vrodien zegt lavendelgeursakjes ophangen. Dat werkt ontspannend. Uh, oh ja, Envy, wat een goeie. Met blote voeten door nat gras lopen. Dat schijnt echt enorm goed te helpen. Ja, dat zou ik toch zomaar weer vergeten zijn. Nou ja, en dan zegt Vrodien uh, op mijn balkon heb ik geen gras. Nee, dat begrijp ik. Ja. Uh, mevrouw Gasper. Ja, hallo. Hallo, goeienacht. Uh, eet die meneer, dat wil ik even aan hem vragen die niet kan slapen. Eet die biologisch, want dat helpt ook. Oh, oké. Okay. U heeft een hele slechte telefoonlijn. Of dat ligt ongetwijfeld aan onze kant. Sorry. Maar, ja, het ja. is zo beter, hè? Ach, honderd keer beter, ja. ja. Nou, die meneer die moet helemaal biologisch eten. Alles biologisch. Alles. En anders macrobiotisch. Dat is ook oh, ja. beter. Macro... Echt, nou, als, je, als je dat eet, dan, dan, dan ben je oer en oer gezond. En dan word je heel slaperig van. heb je meer van. weerstand. Ja. heb je meer weerstand en dan kan je alles veel beter. Je bent vrolijker. En niet, niet, en niet geen vlees eten, hè. Macrobiotisch, dat is geen vlees en geen eieren eten. Veganistisch is dat. Oh, oké. Okay. Dus geen vlees, geen eieren. Ja. Nou, en dan, Martin, krijgt er nog druk. Die moet een hele lijst bijhouden nu. Dank u wel. Nee hoor, het is heel makkelijk. Het is juist heel makkelijk, je gaat naar een biologische... Ja. Je alles. En dan koop je biologisch eten. Ja, maar ik bedoel, ja. er komen nog meer tips binnen. Dus die, daar heeft hij een hele lijst van inmiddels. Oh, oh, oh. Dank u wel. Ja, maar dit is de beste. Dit is de beste, nee, dat begrijp ik. Ja, daar ging ik al vanuit. Dank u wel. Oké. Okay. Dag, fijne vrijdag. Dag. Dag, Marina van Enk. Ja, van Eck. Van ja. Eck, hallo. Ja, Marina, dag, Eck Astrid. Uh, die, dat slaapprobleem, dat is natuurlijk, uh, iedereen merkt dat nu, die vraag. En uh, ik wou zeggen, is het niet verstandig om te onderzoeken of je uh, slaapapneu heeft. Dan slapen mensen ook uh, de eerste deel van de nacht wel. En dan worden ze of, ineens wakker en dan kunnen ze niet meer slapen. Om dat te weten te komen, moet je naar een slaapcentrum. ja. Nee, dat is een hele goede, want het zal maar medische reden hebben dat je wakker schrikt, inderdaad. Ja, en er zijn er nog ja, wel meer dingen ja. die je kunt hebben. Slaapapneur is iets wat je pas ineens niet goed adem meer kunt halen. Ja. En dan ga ja. je weer ademhalen en dan schrik je wakker. Ja, nou hartstikke goed, dank u wel. Ja hoor. Dat is een goede tip Succes. inderdaad. Bedankt. Dag. dag. Dag. Hey Paul de drogist, er is hij weer. Ja, ja, ja. Want het is een volle. Je moet gewoon bij een goede drogist naar binnen gaan en het middeltje. Ja. Het ja, nee, uh, sliep wel druppeltjes kopen. Ja, bedoel ik. <laughs> elke dag heb ik wel drie mensen, vier mensen die slaapproblemen. Dat is heel erg op het moment. Ja, nou ja. En maar wat adviseer dat, je dan? Nou, in ieder geval... Melatonine is op zich niet slecht hoor, maar je moet wel goede, sterke melatonine nemen. Want oh. de melatonine die de mensen slikken, dat is 0,01 milligram. Maar er is tegenwoordig ook in de handel 5 milligram. Oh. Maar ik heb een paar hele simpele tips die meneer... de mensen die slecht slapen moeten eerst hun bloeddruk gaan opnemen... op meerdere keren in de dag en oh. de nacht. Want als je een grote bloeddrukverschillen hebt... dan heb je daar ook slaapproblemen door. En het ah. koffiedrinken, dat was helemaal niet zo slecht, hoor. Oh. Als je s'avonds voor het slapen gaat... even een kopje koffie, heel sterk zo, een half kopje... Hup naar binnen gooit en je gaat slapen, dan is over anderhalf, twee uur die cafeïne in je bloed en de, die verhoogt je bloeddruk. En daar kan je soms, als de bloeddruk heel laag gaat worden in je slaapt, en dan word je wakker en dan krijg je een probleem. En door die koffie doe je je bloeddruk wat omhoog en dan slaap je lekker door. Okay. Maar dat zijn allemaal dingen die moet je even uitproberen. Maar je moet eerst aan de gang met, de, met je bloeddruk. Want het is vaak een, een, een, ver, een heel, we leven in een hele gestreste periode. En op de dag maken we allemaal gekke hormonen aan. Waardoor die stressniveau enorm gaat veranderen. En s'nachts kan je dat wel eens allemaal opbreken. Ah. Ik ben naar zo'n slaapworkshop geweest. En die professor die zegt het ook. Dat de, de bloeddruk die grote invloed heeft op ons slaap, op ons slaapcycli. Dat, dat ene moment heb je dan, uh, als je wakker wordt, een jaagje, dat zei die mevrouw terecht, een enorme hoop adrenaline door je lichaam. Ja, en dan slaap je niet meer in. En dan is het goed wat jij zegt om een klusje te doen, even te bewegen en te doen en dan weer in te slapen. Maar het zou goed zijn, mensen die slapen, raad ik altijd aan, koop een simpele bloeddrukmeter en ga eens op een statistje bijhouden waar je, uh, of je bloeddruk hoog en laag zit. En dan moet je weten, als je dan te lage bloeddruk hebt, een kopje koffie, dat s'nachts je bloeddruk wat hoger is. En als je een hoge bloeddruk hebt, moet je gewoon wat sterke melatonine innemen. Dat gaat soms perfect. En dan heb je natuurlijk allerlei dingen als slaap, thee en middeltjes en kruidenmiddeltjes. Maar goed, ja. dat moeten de mensen zelf dan maar weten. Ja. Maar de bloeddruk die heeft grote invloed op ons slaapprobleem. Dat op, is een goede tip. En, ja. ja, goed zo. En dan heb ik nog voor die arme Marcello, die zo graag naar de koningin wil... Ja. Hij moet gewoon een brief maken, een mooie brief, nette brief, mooi papier... en dan gewoon naar het secretaris van de koning insturen dat hij heel graag bij die, uh, die, uh, die uh, ging zetten. Want ze mogen 500 Nederlandse burgers uitnodigen die dus... Uh, Weet uh, het, op een of andere manier. Uh, meeste ja. vrijwilligers of ja. mensen die iets goed doen. Ja. Maar er zijn, er zijn ook gewoon mensen die denken: nou, die jongen die wil zo graag naar de koningin. Die gaan we eens naar de informeren waarom die dat graag wil. En dan heb je best. Hij heeft een kans. Het is ja, niet veel, de commissaris van de koningin. Nee, maar hij vroeg zich af of die meer kans maakt. als hij nog even snel lid wordt van de nee, oh, nee, vereniging. Niet. Nee hoor, nee hoor. Want er, er worden een heleboel. Ik ben er ooit mee bezig geweest. Want er, en en, en uh, via de. De gemeente hier, maar er worden een heleboel mensen die worden dus gewoon uitgenodigd voor hun statuur en hun werk voor de Nederlandse maatschappij en zo en, en belangrijk zijn. De, maar er zijn de 500 plekken die worden gewoon aan de burger gegeven en, en de, er komt een hele stapel brieven binnen bij de secretariaat. Nou, je hebt gewoon een kans, misschien halen ze hem er net uit en denken ze, nou, die wil zo graag. Dan, dan, dan moet hij dat maar doen. Het heeft geen zin om een heleboel brieven te schrijven, maar <laughs> gewoon uh, een kansje maken. Nou, dus lief van je. Dank je wel. Ja. En uh, die bolpen, die mevrouw ja. die moet een heel klein bolpuntje kopen. Daar heeft ze geen last meer. Want van de week heb ik bij een hele dure Louis Vuitton tas een gelijk oh. uit, uit zitten halen. Maar Met uh, de bolpointerverwijderaar. Ja, een heel ja. klein bolpontje. Ja, goede tip. En die, die, die, die ja. sommige tassen die ja. hebben zo'n zo lusje, weet je wel. En dan steek je hem zo in. Ja, nee, ja, maar je vraagt je toch af waarom ze altijd stuk gaan. Ik vind op zich ja, die wrijving... Uh, ja, omdat die ze lang zijn. En die man die had wel een goed verhaal, hoor. Want ja, het slingert, dat rollen. Natuurlijk. Ja. Maar als je zo'n heel kleintje hebt, die kan je bij de boekhandel komen. Zo'n heel klein op, op, gepropt bolpontje. Ja. Dat gaat perfect. Opgelost. Helemaal goed. Dankjewel. Mijn amitunine. Ja. ik hier bloeddruk opnemen. Doeg. Hoi. Oh, Hattie Pilmeijer. Goedemorgen met Hattie Pilmeijer. Uh, hallo. Uh, ik, ik wil even reageren op uh, het verhaal, uh, de vraag over het slaapprobleem. Ja. Uh, uh, ik volg sinds uh, september een slaaptherapiecursus oh. in zo'n slaapcentrum, wow. waar die ja. mevrouw het eerder over had. Uh, voordat je daarvoor een aanmerking komt, uh, dan ga je naar je huisarts. En uh, dan wordt er gekeken op het slaapcentrum of het inderdaad een slaapapneu is. Of dat het een, uh, ja, toch vaak een aangeleerd gedrag is, dat slecht slapen. Ja. Uh, nou, ik, ga dus, uh, ik ben zes weken lang uh, iedere week naar een uh, slaaptherapiecursus geweest. en. Uh, daar, uh, daar wordt niets aan medicijnen gedaan. Er zitten wel mensen die ook af moeten bouwen wat medicijnen betreft. En het is gedragsverandering. En de allereerste tip die ik heb gekregen is de wekker wegzetten. Ja, dat je niet uh, zo neurotisch je, ernaar gaat liggen kijken. Ja, precies, want ja. dat maakt je heel erg onrustig. Uh, daarnaast de, de bedtijd heel ernstig verkorten. Daar schrik je in het begin van. Uh, om ervoor te zorgen dat uh, de verhouding van uh, het aantal uren dat je wakker ligt en in bed ligt, dat uh, die gaat veranderen. Ik ben bijvoorbeeld van 42% slapen nu naar 85% slapen oh. van de tijd dat ik in bed lig. Yeah. En, uh, dat maar klinkt, betekent ja, dat als je wakker wordt halverwege de, de nacht dat je eruit moet gaan? Ja, een oh, okay. half uurtje. En het is wel een gevoelskwestie. Dat zei ik, hè? dat zei ik, dat zei ja. ik. Ja, dat was de eerste tip. Ik ja, heb ook een nee, keer gelijk, dat vind ik ook heel prettig om <laughs> even te benadrukken dan. Ja, ja. Nee, dus dat, uh, nee, zeker na een half uur opstaan, wat jij zei, die activiteit, heel erg goed. Dan weer terug naar bed. Heb je weer het gevoel dat je een half uur wakker ligt? Want het zijn gevoelskwesties, hè? Ja. Nou, daarbij hou je een slaapkalender bij. En, uh, maar het fijne is dat. Ik pieker niet meer s'nachts. Want dat is vaak een probleem bij mensen met slapeloosheid. Mijn pieker is over, want die tijd heb ik niet meer. En ik word niet meer wakker uh, van geluiden. Dus de kwaliteit van mijn slapen is heel erg vooruit gegaan. Maar in, aanvankelijk mocht ik maar vijf uur per nacht naar bed, dus nou uitgebouwd tot zes uur en dat is wel even wennen. Maar het is wel een hele therapie. En het is gewoon, het wordt. Uh, ja, het valt gewoon binnen de ziektekostenverzekering, dus je hebt daar geen onkosten aan. Maar je moet het wel via de huisarts doen. Hartstikke goed, Hetti, Dank je wel. Ja, uh, ja ik, okay. uh, ik voel een nieuwe dag aankomen. Ja, ik, hoor, ik voel het ook. Fijne dag, Astrid. Het. Hetzelfde. Dag! Ja, Oké, okay, dag. Dit was Nachtzuster. Tot volgende week. Dag!